Dit is door al negens met het NOS-journaal. Shell verkoopt het grote deze teerzandactiviteiten. Belang wordt teruggebracht van 60 naar 10 procent. De verkoop aan Canadian Natural levert Shell bijna 7 miljard euro op. Sinds 2003 wordt met de winning van olie uit teerzand in Alberta... in de Canadese oliebehoefte voorzien. Maar Shell wil de komende jaren voor 30 miljard dollar aan activiteiten verkopen. Het bedrijf heeft te lijden onder de lage olieprijs... en wil geld vrijmaken en het rendement opkrikken. Het dodental van de aanslag op een militair ziekenhuis in Afghanistan is opgelopen tot 49. Vier zwaar bewapende IS-terroristen bestormden gisterochtend het ziekenhuis in Kabul. Eén van hen blies zichzelf op bij de ingang, terwijl de rest het gebouw inrende. De drie schoten op artsen en patiënten en gooiden met handgranaten. Na urenlange gevechten maakte het Afghaanse leger een einde aan de belegering. Alle aanvallers zijn gedood. In de Franse Alpen wordt verder gezocht naar de vermiste Nederlandse snowboarder. De Nijmeegse student verliet dinsdag met twee anderen de skipisten. Eén van de drie stuurde nog een smsje dat ze verdwaald waren. De lichamen van de andere twee studenten zijn al teruggevonden. Een helikopter maakt eerst een verkenningsvlucht. Daarna gaan vijftig agenten, speurhonden en vrijwilligers de helling op waar de Nederlander onder een lawine terecht kwam. Schaatser Jorien Voorhuis houdt er mee op. Ze heeft alles uit haar carrière gehaald wat erin zat, zegt ze. De 32-jarige allrounder brak elf jaar geleden door met een bronzen medaille op het Nederlands kampioenschap. Later zou ze nog drie keer zilver en één keer brons halen, deed ze mee aan de Olympische Spelen in Vancouver. Hoogtepunt was haar bronzen medaille op de 1500 meter op de WK-afstanden in 2011. Wat Voorhuis na haar topsportloopbaan gaat doen, weet ze nog niet. Het weer, de mist lost op. Verder breekt vandaag af en toe de zon door. Valt er een enkele bij en het wordt een graad of 12. Dit is, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikiel Almbacht en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer. Verder op twee kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. Op de A27, Breda richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Watch it. Tell me who's watching, who's watching me? I'm never there before And I should have tried just to talk about I'm yeah. yeah.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 Ook op tv zie je hem, TV, op kanaal 45. 45. Stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but. I'm...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 Man, I'm in For your love